Eerst een klomp met het NOS-journaal. Turken mogen vanaf de zomer zonder visum naar de EU reizen. Volgens de Europese Commissie voldoet Turkije aan vrijwel alle eisen... die aan de afschaffing van de visumplicht zijn gesteld. Turkije neemt bootvluchtelingen terug van Europese landen... en garandeert hun veiligheid. Dat was de belangrijkste eis. In ruil daarvoor mogen Syrische vluchtelingen uit Turkse opvangkampen... ongehinderd naar de EU komen. De afspraken werden anderhalve maand geleden gemaakt. Turkse toeristen mogen 90 dagen in de EU blijven. Daarna moeten ze terug naar huis. Apothekers voelen er steeds minder voor om medicijnen terug te nemen, zegt apothekersvereniging KNMP. De meeste apothekers nemen medicijnen nog wel aan, maar dat een op jaarbasis een paar duizend euro. Want het is dan bedrijfsafval en daar mogen gemeenten geld voor vragen.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 Het is 4 mei en dus zijn er herdenkingen. In de Tweede Kamer zijn de doden die vielen in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Dat gebeurde bij de erelijst voor gevallenen. Tweede Kamervoorzitter Ariep hield een korte toespraak en zei onder meer dat ons land een verantwoordelijkheid heeft tegenover vluchtelingen. Ze verwees naar alle militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor onze vrijheid hebben gestreden.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 Ja, sorry. Ik, ik was een beetje laat met vorige uur. Ik kon niet eens naar afscheid nemen. Nou, dank aan Ingrid voor het programma. Ze hoort het nou niet meer, jammer genoeg. Maar toch, even goed, de dank is groot. Het is uh, vandaag 4 mei. En ook vandaag hebben we weer een vinyljaren. En ook die hebben we een beetje aangepast. aan dus, uh, ja, de betekenis van deze dag... Overal in de regio, regio wordt uh, rond dit tijdstip of in de middag of vanavond, vanavond natuurlijk gewoon herdacht. En uh, wij doen daar uh, natuurlijk lichtjes aan mee. Het vorige programma Zand voor Dunst hebben we speciaal uh, zo gemaakt. Onder het motto van muziek waar je nu in vrijheid naar kunt luisteren en uh, in 4045 45 niet. Toen was dat verboden. En uh, vandaar dat we heel veel muziek hebben gedraaid... Uh, uit die periode. En uh, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die denken... ja, moet dat nou? En er zullen ook mensen zijn die misschien daaraan... toch hele mooie herinneringen bewaren aan die muziek. Nou, dan gaan we dit programma een klein beetje door op die tour. Um, ik heb twee albums. Of die heeft Angela uitgezocht trouwens. Uh, twee albums. De ene heet Kings of Swing. En dat is een prachtig album met... Prachtige muziek erop, van onder andere weer Glen Miller. Louis Armstrong. Uh, nog meer van dat soort prachtigs. En als tegenlicht, daar hebben we. Um, hebben uh, heb we een, een LP van een man waar ik nog steeds de grootste bewondering voor heb. Omdat hij uit. Een van de kleinste instrumentjes die er uh, is, zo'n beetje. Is zulke ongelofelijke mooie muziek mee te halen. En dan heb ik het natuurlijk over uh, toetstillemans. En. Uh, die... Uh, het album komt uit de serie I Love Jazz. Dat is een hele serie die de CBS op de markt is gebracht toen der tijd. En ik ben daar aangekomen omdat die plaat voorkwam in een collectie LP's... die ik zomaar bij iemand uit de vuur mocht halen. En uh, dat, daar zat hier wel bij. We hebben hem nog nooit in de uitzending gehad. Ja, ik toets wel, maar dat is al jaren geleden. Dus ik vond eigenlijk dat het wel weer eens kon. En uh, de Harmonica Music heet die plaat uit de serie I Love Jazz. En er staan uh, leuke liedjes op. En die gaan we allemaal draaien. En verder gaat Angela natuurlijk, want die is er intussen ook. Hallo Angela. Goedemiddag. Goedemiddag. Angela is dus ook gearriveerd. En die gaat kijken wat er in de nieuwe lijst van de Vinyl 50... toch een beetje in de sfeer van het programma past. Dus we gaan niet alles draaien, maar we kijken wel even... of het een beetje past in de sfeer van deze dag. En dat zal ongetwijfeld lukken. Goed, euh, laten wij beginnen met de eerste LP. En dat is die LP Kings of Swing. En we beginnen dan gelijk ook maar met het bekendste nummer. Wat u zich kunt voorstellen. Prachtig liedje van het orkest van Glenn Miller. <tied> Natuurlijk, die, is, die is om te beginnen niet in mooie stereo. Uh, dit is een remake. Uh, het heette wel het Glenn Miller Orchestra. En het, ik kan me herinneren dat in, uh, Ik dacht dat het halverwege zo'n beetje de jaren zeventig was. Dat uh, het Glenn Miller Orkest opnieuw leven werd ingeblazen. En ook weer opnames gemaakt werden. Waarbij men uh, dan de oorspronkelijke arrangementen natuurlijk gewoon gebruikte. dat is in dit geval ook zo geweest. Daarom uh, staat het wel vermeld als naam Glenn Miller Orchestra. Uh, het is alleen natuurlijk jammer dat de man er zelf niet bij was. Want die is gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog. Hij was zelf ook trombonist. En, uh, maar uh, ja, hij is er gewoon niet meer. Was er gewoon niet meer. Maar deze opname klonk wel lekker. En uh, dat uh, gaan we nog meer van horen. Van allerlei leuke orkesten nog uit die tijd. En nu toet Tiedemans. Uh, Scottish on the Rocks. He? Probeer, het eens, probeer het maar eens even na te doen. Ik He? kan het niet, wat ik het zou zeggen. Toets Tillemans dus. Een uh, geweldige opname uh, Scottish on the Rocks. Um, ja, hij speelt helaas niet meer. Hij is in 2014 is hij gestopt. Maar um, uh, Jean-Baptiste Frederic Isidore, zo heette die. Baron Tillemans. Hij is geboren op 29 april 1922. Uh, 1922 in, uh, in Brussel. En er is een Belgische jazzmuzikant en componist. Uh, die, behalve de gitaar. Uh, als gitarist en mondharmonica-speler. ook bekendheid verwierf als virtuoos fluiter. En een van zijn dingen was dat hij met zijn gitaarsolo's meefloot. Uh, dat is een, een aantal opnamen, uh, onder andere in Blue en zo, die we vandaag niet hebben. Maar daar is dat ook wel in te horen. Zijn bijnaam Toets is afgeleid van de muzikanten Toets uh, Mondello en uh, Toets Caramata. Uh, Toets Tielemans dus. En Tielemans um, is geboren in de Brusselse zelfstad, uh, Volkswijk. Uh, even kijken, wat staat er nou? Oh ja, Marollen, zo heet het. En hij speelde vanaf zijn derde jaar accordeon. Op zijn zeventiende ontdekte hij de mondharmonica. En hij speelde daarnaast gitaar. Dillermans raakte zijn Duitse, tijdens de Duitse bezetting in de ban van de jazz. Ook dat, omdat het was verboden om ernaar te luisteren. 1951 maakte hij als gitarist deel uit van de begeleidingsband van de Belgische zanger uh, Bobby Jan Schoepen. En in 1942 uh, emigreerde hij naar de Verenigde Staten... waar hij in de band van Charlie Parker en het quintet van George Shearing speelde. Hij heeft vervolgens uh, samengewerkt met onder andere... Uh, Benny Goodman, Peggy Lee, Elvin Gerald, Quincy Jones, Bill Evans... Jacob Postorius, uh, Even kijken. Elis Regina. Pat Metheny Band. Billy Joel. En Paul Simon. Hij wordt algemeen erkend als een van de grootste jazzmuzikanten. In 1991 leverde hij een uh, niet onaanzienlijke uh, bijdrage aan het eerste soloalbum van de Nederlandse zangeres Lo Laura Fiji. Uh, verder is hij natuurlijk bekend omdat hij uh, bijvoorbeeld de film Turks Fruit, uh, ik zult u zich nog ongetwijfeld herinneren. Die film uh, Turks Fruit, daarin heeft hij bij het orkest van uh, Rogier van Otterloo, waar hij wel meer mee samenwerkte trouwens, uh, ook uh, een groot deel van zijn muziek. En daar hoort u dan ook bijvoorbeeld dat in het liedje Het Mistige Rode Beest, hoor je ook dat gitaartje en dat, dat fluitje van hem. Uh, dat fluitje van hem. Toets Stilmans dus. En we gaan nog meer van hem horen. Ik ga gauw door met uh, de volgende King of Swing. En dat is, uh, dat is Pete Fountain. Ja, Piet Fountain. En die speelt wel een heel bekend liedje. Namelijk When the Saints Go Marching In. Winter Saints Go Marching In. Was dat van een orkest? Onder leiding van niemand minder dan Piet Fountain. Nooit van gehoord, maar dat doet er ook niet toe. Niet belangrijk. We gaan even bij Angela kijken, want jij bent ja. een beetje aan het speuren in de video. Ja, vinyl 50. ik ben er weer een beetje aan het zoeken. En uh, ik kwam op nummer 31 in de vinyl 50. Uh, nieuw binnen. Stephanie Struik. Ook wel bekend als Stevie N. Oh ja, ja die heeft de naam veranderd. Ja, ja en die brengt... Uh, dit is uh, haar eerste album... wat ze uitbrengt... in het Nederlands. En uh, de muziek is... Uh, tot stand gekomen... in samenwerking met... Daniel Logis. Uh, tijdens een twee weken... durende roadtrip door de... US. <tiek> en uh, van haar... Uh, Gelijknamige album Stephanie Struik. Gaan we luisteren naar Verloren Tijd Blijft Kwijt. Blijft kwijt. En uh, nou, als je dat projecteert op 4045, Dat is een heleboel verloren tijd. Nou, en, uh, vijf jaar lang. Vijf jaar lang. En uh, die, is, ja, die, tijd ben je, die vrije tijd ben je kwijt. Vandaag 4 mei. Overal in de landen wordt er uh, herdacht. Uh, nog even herinnering dat vanavond de zeeweg <coughs> tussen zes en half negen uh, is afgesloten. Dat u dat weet, als u daar langs moet toevallig. Die weg is dicht in verband met de stille tocht... die naar de erebegraafplaats in Bloemendaal plaatsvindt. Dus vanaf 6 uur kunt u niet meer langs de zeeweg. <kijkt> en zult u via de Zandvoortslaan of andere wegen eh, Zandvoort uit of in moeten. Dat nog even, dat u dat eh, nog maar even goed eh, beseft. Vanmorgen is er ook al eh, herdacht en vanavond is in Zandvoort om half acht... begint er ook een herdenking in de protestantse kerk... En als u daarbij wil zijn, nou, dan bent u daar natuurlijk uiteraard van harte welkom. En eh, er wordt dan ook een stille tocht naar het, het monument, op de, eh, als ik het goed heb, op de Van Lennepweg gehouden. Goed, 4 mei dus. En ja, eh, normaal gesproken eh, eh, ben je vrolijk. En normaal gesproken eh, ja, heb je zoiets van, op zo'n dag moeten we het toch een beetje aanpassen. En eh, dat doen we dan ook. En eh, Volgende week, dan zijn we weer gewoon op de normale tour. Maar deze keer, vandaag, doen we het even iets anders dan wat u van ons gewend bent. Veel muziek die uh, gepast zou hebben in de jaren 40-45. Niet alles, maar veel wel. En dat geldt ook voor het volgende. Deze man is natuurlijk wereldberoemd, al trompetist sinds de jaren 20 van de vorige eeuw. Heel erg actief, bijnaam Satchmo. En dan weet u natuurlijk gelijk waar ik het over heb. Over Louis Armstrong. En van hem gaan we duisteren naar de St. Louis Blues. toch? Uh, Dikselet muziek van voor de Tweede Wereldoorlog Louis Armstrong en zijn St. Louis Blues. En uh, na de Tweede Wereldoorlog zou die wat commerciëler gaan worden. Uh, met uh, wat, wat meer hits en zo. Een Mo's lullaby. Wonderful World. Ja, uh, uh, yeah, What a Wonderful World. Uh, ook een rol natuurlijk in de bekende film High Society. Waar hij uh, een rol in speelde. Samen met uh, Grace Kelly en Frank Sinatra. Onder andere... Uh, en Perry Como, geloof ik, ook nog. Geweldige, geweldige tijd. Louis Armstrong, de St. Louis Blues. En we gaan snel naar Jean Toets Tiedemans. En van hem, Sophisticated Lady. die u hoort van Toet Tiedemans... dat zijn hele oude opnames trouwens. Um, want dat zijn allemaal periodes... ze zijn gemaakt overigens in New York City. Dat dan ook nog. Um, hij wordt uh, bij deze... Uh, dingen... bij deze stukken begeleid... Um, door uh, Lou McGarry... Al Goddess, Bill uh, Rouch en uh, Jack... Wat staat er? Verder, um, dan hebben we ook nog uh, op de trombones uh, Oscar uh, Pettiford op bas. En dan uh, Tom Mon, uh, Mottola op gitaar. En uh, Cliff uh, Lehman on drums. Uh, onder andere, hè, want er zijn er nog meer. De opnamen die u hoort, die zijn uh, gemaakt allemaal in New York. In, uh, tussen, 19 of in, uh, tussen 1954 en 1955. Dus het is al lekker oud. En dat is ook wel te horen dat is dus lekker. Toetstielemans dus, en een hele vroege toets zou je kunnen zeggen. We gaan door met uh, The Kings of Swing. En uh, <coughs> dit is een van die bekende stukken uit de Swing era. Het oorspronkelijke stuk werd geschreven door Duke Ellington. Uh, maar ik heb hier een uitvoering van... Uh, hoe heet die man ook weer? Even kijken hoor. Heet dat altijd. weer? Oh ja, Charlie Barnett heb ik hier een uitvoering van... En het gaat wederom over een trein. We hebben wat met treinen vandaag. Take the A-Train. A train. Het gaat dan over treinen vandaag? De vorige twee uur hebben we ook al aardig wat liedjes over de trein gehad. Chat en ook het YouTube boemeltje van Permanent. Weet je de train komt in? En nu weer take the A-train. Nou ja, <tossimus> het zijn het treinen, hè? Deze treinen rijden in ieder geval wel op tijd en zitten niet te vol. Laten we dat even vooropstellen. Ja. Dat even opstellen. We gaan naar Toets. En uh, van Toets ga ik een prachtig liedje draaien. Um, zoals ik al zei, de opnames dateren uit 1954 en 1955. Dus het zijn lekkere oude opnames, ruim 60 jaar oud. En uh, het was nog een vrij jonge Toets die pas in Amerika woonde. En daarbij de Groten der Aarde, zoals ik u straks al heb verteld, uh, speelde. Onder andere ook bij het orkest van Quincy Jones. Ehm... Um, als u bijvoorbeeld de tune van Langs de Lijn hebt... Hè, of het, uh, het programma wat uh, bij Watertoren Sport vaak gebruikt wordt... <coughs> daar hoort de toets ook in. Daar doet hij ook mee. Zo ja. nou, is dat. <coughs> nu gaan we van hem draaien een lekker drankje... namelijk cocktails voor tune. En dan krijg ik een kopje thee. <laughs> Tijd is, uh, is deze man deze fantastische muziek blijven maken. Die Toets Tillemans. Hij uh, werd een aantal jaren geleden getroffen door een beroerte. En dat was natuurlijk wel een reden waarom het allemaal wat minder werd. En in 2014 is hij echt gestopt met uh, spelen. En <coughs> dat is eigenlijk nog steeds jammer. En ja, ik heb wel eens mensen gehoord die, die zeiden die, die, die uh, werden genoemd de opvolger van Toets Tillemans, maar nee. Uh, ze komen er wel bij, maar zoals deze man speelt... en de manier waarop deze man het doet... heb ik toch nooit nog van iemand onderschoord. Eigenlijk zijn er maar uh, twee mensen in, in, in de muziekwereld... die een hele aparte sound hebben qua mondharmonica... die je dan ook gelijk herkent. De rest is eigenlijk gewoon imitatie. En nou ja, een ervan is de Toestielemans en de dan is Stevie Wonder. Dat zijn eigenlijk de enige twee mensen die zo zoiets verbluffends voor elkaar weten te krijgen, maar ook een hele eigen sound hebben. Dat geldt ook voor Stevie Wonder. Je hoort gelijk, als hij Montemonica speelt, hoor je dat hij het is. Daar hoef je dan ook niet aan te twijfelen. En dus met Toets, met ik precies hetzelfde, er zijn een aantal mensen die best wel een beetje in zijn voetsporen kunnen treden, maar die imiteren. Dat is niet origineel, die imiteren. Die imiteren Toets Tillemans. En dan kun je dus nagaan hoe groot deze man eigenlijk gewoon was in zijn... Hele lange carrière. En als je daarna gaat dat zoiets nog gespeeld heeft. Het orkest van Bobbejaan Schoepen. Dan moet je toch wel. Zo'n begenadigd muzikant. Geweldig. Um, ik ga eens even kijken of Anselmo nog wat leuks gevonden heeft. in die Vinyl 50. Ja, ja, ja, ja. Ja, er staan een aantal uh, uh, zaken in die uh, wel in. Uh, uh, het uh, verhaal van dit uh, programma passen. En op nummer 17, nieuw binnen, kwam Sturtle Simpson. En uh, die heeft een, uh, deze Amerikaanse country singer-songwriter... Uh, heeft een album uitgebracht, uitgebra uh, getiteld... A Sailor's Guide to Earth. En uh, van dat album gaan we luisteren naar... C Stories. Sturzel Simpson. Basic, but just like a papa said, keep your mouth shut and you'll be fine. Just another enlisted in the bowl for Uncle Sam's beating. But when you get the damn neck here, of Nee. Ja, volgende. Goed. Nou, dat is weer uh, terug naar uh, waar we mee bezig waren. En deze keer gaan we naar het orkest van Lionel Hampton. En uh, <laughs> ja, je kent hem hè. Spectakel Spektakel altijd als die man optrad trad. Vibrafonist en uh, altijd spektakel als hij optrad Hij is uh, <tied> zelfs er nog een tijdje verguist geweest. Dat hij niet mocht optreden. Omdat ze uh, in de jaren 50 vonden dat. Uh, voor nog, nog voordat er ook een rol uitbrak. Uh, dat, uh, dat hij uh, het, uh, uh, ja, het publiek te veel opzweepte. Waardoor er, uh, men dacht dat er allerlei rare dingen zouden gaan gebeuren. Lionel Hampton dus. En van hem gaan we draaien. How high the moon. ...van Lionel Hampton. En uh, als je dit zo hoort, dan kan je wel voorstellen... ...dat dat uh, behoorlijk wat spektakel was als die man live optrad. En nogmaals, uh, ze hebben hem wel eens van het podium willen weren. Ik lees je trouwens iets misschien toch wel even voor mensen die daarmee te maken hebben. Heel belangrijk. Uh, wacht even, we uh, gaan niet helemaal goed hier. Uh, vanaf morgen namelijk, dames en heren, dat ga ik u wel even vertellen. Het is nog wel handig dat u dat weet... Vanaf morgen, uh, 5 mei dus, uh, verandert de situatie op de A9. Uh, een vrij belangrijke wijziging uh, mag, mogen we wel stellen. U weet, uh, ze zijn die hele weg aan het verleggen. En uh, dat gaat nog tot 2020 duren. Automobilisten die gebruik maken van de A9... hebben vanaf morgenochtend 6 uur te maken met een nieuwe verkeerssituatie. Er worden extra rijstroken aangelegd tussen knooppunt Holodrecht en Diemen. dan en Weg. En er wordt een uh, nieuwe wisselstrook aangelegd. Deze zal tot de werkzaamheid in 2020. Zijn afgerond, worden gebruikt als parallelrijbaan. De VID verwacht hinder door de nieuwe situatie. Daarom begint de aanpassing in de meivakantie. Verwacht wordt dat automobilisten in het begin een, uh, even moeten zoeken naar de juiste afrit. Op 9 mei wordt tijdens de eerste serieuze ochtendspits... na de meivakantie de meeste hinder verwacht. Om zoveel mogelijk verwarring te voorkomen... Uh, is het, uh, uh, heeft uh, Rijkswaterstaat het voor elkaar gekregen... om vast een video te plaatsen... Uh, waar je de nieuwe situatie kunt zien. Dus ik zou dan even naar de website van... Uh, Rijkswaterstaat gaan en dan kun je dus zien hoe de nieuwe situatie wordt. Dus vanaf morgen als u met de auto langs die A9 moet, dan gaat het dus allemaal drastisch veranderen. Die hele weg gaat trouwens veranderen, want die gaat, uh, uh, de bedoeling is dat hij om Badhoevedorp heen gaat. En dat stuk wat nu dus dwars door Badhoevedorp heen gaat, dat zal verdwijnen. Zo is dat. 2020 moet het allemaal klaarwezen, maar dan bent u weer op de hoogte. Uh, van dit actuele nieuws. Want wij houden u ook uh, op de hoogte. Toets Tillemans. Don't be that way. Mij. Denk iedere keer dat het is dus afgelopen en dan gaat hij weer door. Toets Tilmos, Dan Be That Way was dat. En we gaan draaien, het eerste uur, met het orkest van Count Basie. Ja, Count Basie. En dat, hebben we, dat heet The One O'Clock Jump. Muziek. niet de bedoeling. <lacht> Goed, we gaan er gauw uit. Uh, dames en heren, uh, was even een verkeerde schuifje. We gaan er gauw uit. Naar, uh, we komen naar het nieuws van drie uur. Natuurlijk nog een uurtje terug. Met uh, lekkere muziek. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.